8 uur. Rachid Finch met het NOS-journaal. 19 gemeenten willen dat de opvang voor jongvolwassen asielzoekers open blijft. Dat schrijven ze in een brandbrief aan minister Leers. Het gaat om ongeveer 300 asielzoekers die het land uit moeten. Als kind kwamen ze naar Nederland en nu ze volwassen zijn, hebben ze geen recht meer op opvang en begeleiding. De wethouders van de 19 gemeenten vrezen dat de asielzoekers deze zomer op straat gaan zwerven. Woordvoerder van minister Leers noemt het niet heel waarschijnlijk dat het kabinet gehoor geeft aan de noodkreet van de gemeente. De 300 asielzoekers blijven dus waarschijnlijk buiten de opvang. Het kamermeisje uit de seksaffaire met Dominique Strauss-Kaan heeft bij justitie aangifte gedaan tegen de New York Post. De krant had haar een prostituee genoemd en schreef dat ze zich voor seks liet betalen. Volgens het kamermeisje is dat niet waar. Vorige week werd duidelijk dat de openbaar aanklager... sterk twijfelt aan de betrouwbaarheid van het kamermeisje. Strauss-Kaan werd vrijdag vrijgelaten. Volgens de New York Post staat justitie op het punt... de aanklacht tegen hem in te trekken. In Frankrijk dreigt een nieuwe rechtszaak tegen de oud-topman van het IMF. De schrijfster en journaliste Tristan Banon... heeft nu toch aangifte tegen Strauss-Kaan gedaan. Ze beschuldigt hem van een poging tot verkrachting in 2003... Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil de hulp voor zwerfjongeren verbeteren. Ze gaat daarover praten met de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks zo'n 8000 jongeren onder de 23... voor kortere of langere tijd een zwervend bestaan leiden. Ze hebben vaak meerdere problemen tegelijk. De staatssecretaris wil creatieve manieren bedenken... om die jongeren terug te brengen in de maatschappij. Ze gaat gemeenten onder meer stimuleren om verschillende organisaties... die bij zwerfjongeren betrokken zijn, beter te laten samenwerken. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en vannacht in het hele land kans op een bui. Morgen opnieuw bewolkt een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. En de dagen daarna blijven wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. In spraakmakende zaken het vreselijke dilemma van ouders... als er iets helemaal mis is met hun ongeboren kindje. We weten steeds meer, maar dat stelt ons voor een zware keuze. Een late abortus of de zwangerschap uitdragen.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 En zijn hersenen kregen fantastisch nieuws te verwerken... want hij krijgt namelijk 2,5 miljoen euro... voor onderzoek naar de hersenziekte MS. En hij komt er zo over vertellen. Maar niet eerst de meiden in Nederland. Die maken een inhaalslag, maar helaas een negatieve. Want steeds meer meiden plegen geweldsdelicten. Ja, mevrouw de rechter, Melanie is hier vandaag... omdat ze terechtstaat voor drie geweldsdelicten... telkens tegen hetzelfde meisje gepleegd. Ze hebben mij dus vastgezet voor mijn eigen veiligheid... en uiteindelijk uh, ja, ben ik toch een crimineel geworden, min of meer. Het ging tijd helemaal niet goed met mij, op agressief gebied, zeg maar. Mm -hmm. Op een gegeven moment uh, kwam ik in een situatie te staan... waar een, mijn vriend met andere meisjes stond te zoenen om, ja, voor mijn ogen. Toen heb ik haar neergestoken. Uit onderzoek blijkt dat het aantal meisjes dat de mist ingaat... in ruim tien jaar tijd is verdubbeld tot 6.000 in de meeste gevallen gaat het om bedreigingen en slaan, maar steeds vaker gaat het ook om vernielingen en winkeldiefstal en drugshandel. Goedenavond Rob Klein, u, u bent manager van de jeugdreclassering in Zuid-Holland. Goedenavond. Ja, u begeleidt meisjes en ook hun ouders die in aanraking komen met politie en dus ja. steeds meer meisjes zijn het. Hoe komt dat? Nou ja, wat u al uh, net zei, uh, meiden uh, laten inderdaad steeds meer geweld zien. Dat is, ja, je, je kan zeggen, uh, meiden zijn zich aan het uh, emanciperen. Uh, weliswaar natuurlijk op een verkeerde manier. Ja, ja. Maar meiden waren, uh, zeg maar een tijdje geleden, stonden ze nog braaf tegen de muur te wachten... totdat er een jongen misschien wat aandacht uh, besteedde aan ze. En tegenwoordig nemen ze de ruimte en nemen ze ook de tijd... en nemen ze ook hun plek uh, ja, zeg maar in het buitengebied. Maar waarom? Nou, ik denk dat uh, het zijn natuurlijk niet altijd alle meiden, het is een relatief kleine groep meiden, uh, maar die, uh, uh, ja, daar zit inderdaad zeg maar, meer energie in, uh, die laten van zich gelden. En uh, uh, uh, dat maakt dat ze inderdaad uh, vaker bij de kinderrechter moeten voorkomen om zich te verantwoorden voor hun gedrag. En dan komen ze ook in aanraking met u. Wat zeggen ze? Waar, waarom doen ze het? Nou, dat, dat zijn uh, echt uh, ja, allerlei verschillende verhalen natuurlijk. Um, uh, ik, ik zit zelf niet in de dagelijkse uitvoering, maar medewerkers van mij die, die komen die meiden natuurlijk steeds vaker tegen. Waarin, uh, uh, nou zoals dat meisje in het, uh, in het voorstukje al zei, ze van ja dan gebeurt er iets en dan, uh, ja, dan sla ik erop af. Of uh, uh, meiden laten zich ook wat meer uh, zeg maar, uh, gebruiken in het kader van kleine criminaliteit. Het stelen van uh, nou ja, ook een mooie sieraad of. We willen er ja. op dat moment ook bij horen en dan krijg je dat soort uh, ja, naloopgedrag. Maar men heeft daar natuurlijk over nagedacht? Heeft dat te maken met de veranderende maatschappij om die termen maar eens bij te halen? Nou, ik denk aan de ene kant dat de, de maatschappij inderdaad wel steeds meer vraagt. Uh, de normen worden steeds uh, groter. Hè? Dus je, je, je moet ook mooie kleren hebben, je moet een mooie uh, telefoon hebben. Je moet er ook wel een beetje bij horen. En als je dan als 14-jarige of als 15-jarige nog weinig geld uh, hebt... Uh, dan zijn er een aantal meiden die, uh, ja, waar het dan toch misschien thuis niet helemaal uh, goed gegaan is... die dan zich uh, uh, ja, inderdaad criminaliteit gaan plegen. En dat doen ze, begreep ik, uit datzelfde onderzoek... op steeds jongere leeftijd, jonger dan jongens ook... en dat ze het vooral ook slimmer aanpakken dan jongens... bij de uitvoering van die criminele acties. Uh, uh, ja... Je ziet inderdaad, maar dat is een soort tendens die je ook wel bij, ook bij jongens ziet. Maar het wordt inderdaad steeds jonger. Ze worden ook onder de 12. Het jeugdstrafrecht is van 12 tot 18 jaar op dit moment. En je ziet ook dat de elf- en 10-jarigen geregeld in aanraking komen met de politie. Dat noemen wij dan de 12-min problematiek. En die, die leeftijdgroep die laat ook op, dat, op dit moment zich gelden op dat vlak. Ja. En ja, jongens of meisjes van 8 of 9. die een. De strafbaar feit plegen, maar waar ze niet strafrechtelijk voor vervolgbaar zijn... die uh, komen steeds in grotere getalen voor. Maar wat doen ze slimmer dan jongens? Uh, nou, ik, volgens mij uh, uh, moet u dat inderdaad aan de onderzoekers vragen. Want die hebben daar mooi onderzoek naar ja, ja, gedaan. Want dat is niet zo dat, dat u dat uit uw praktijk inderdaad uh, ziet dat dat zo is. Nee, we hebben, ik heb daar op dit moment geen gegevens nee, nee, over. Nee. U, u zit daar, of in ieder geval uw, uw ondergeschikte... uw medewerkers van de reclassering... die zitten natuurlijk aan tafel met, met die meiden en ook met hun ouders. Wat kun je die ouders nou aanraden om te doen? Hoe moeten ze reageren? Nou, in, in, in eerste instantie denk ik dat ouders uh, niemand... Uh, of uh, nou, buiten een hele uitzondering... Uh, zal zeggen, joh, ga jij vandaag eens fijn wat stelen. Uh, dus ouders die zijn, uh, als ze worden geconfronteerd met hun... Uh, crimineel gedrag van hun dochter of zoon... zijn ze over het algemeen uh, geschrokken, beschaamd. Uh, en uh, vinden het vaak heel erg vervelend dat het gebeurt. Ja, daarmee, hebben ze, daarmee hebben ze nog niet een, de mogelijkheid... om het gedrag ook daadwerkelijk te veranderen. Uh, maar over het algemeen is dat wel uh, een, zeg maar een basis. Wij uh, gaan dan niet alleen maar in gesprek uh, met uh, het meisje... of de jongeren die de criminaliteit uh, hebben gepleegd... maar uh, betrekken steeds vaker ouders erbij... Want zij zijn natuurlijk thuis de normstellers. En uh, als je de ouders meekrijgt uh, in uh, nou, wat is goed voor uw kind en wat kunt u bijdragen... dan heb je al een hele grote stap gemaakt. Bij de jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg hebben wij dan ook uh, ouderbegeleiding. Dat zijn een soort uh, ja, zeg maar hulpverleningstrajecten voor ouders. Waar ouders bij elkaar komen, uh, wordt over gesproken over ja, uh, wat kom je dan als ouder al tegen. Ja? Want Kijk, norm stellen, dat doe je natuurlijk niet als een kind 13 is. Zo van, nou, nu gaan wij vandaag norm stellen. Maar dat doe je natuurlijk al uh, heel vroeg. Als een kind, uh, nou ja, anderhalf of. dan zeg je al, nee, dat mag niet. Uh, niet aan de plant zitten, uh, stop daarmee. Je probeert uh, wat regels uh, met zo'n ja. kind uh, af te spreken. En als, als dat ergens een keer fout gaat, dat heb je natuurlijk wel als een driejarige of een vierjarige. dat ouders ook wel bij het consultatiebureau of tegenwoordig bij de Centra voor Jeugd en Gezin... Uh, zeggen van, ja, gut, uh, het is zo'n ik, ik help mij alsjeblieft. Nou, als dat hulpaanbod, dat preventieve aanbod uh, beter wordt... dan denk ik dat wij een belangrijke slag slaan... in toekomstig voorkomen van crimineel gedrag. Met Oudland andere woorden, helpen met opvoeden eigenlijk. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke bijdrage is. En dat is dan niet alleen maar voor vader of moeder... Maar dat geldt eigenlijk ook voor de omgeving. Dat geldt ook voor oma en tante. En dat geldt ook voor de buurvrouw. Want uh, ja, ik ben misschien alweer een dagje ouder. En toen ik een klein jongetje was, toen uh, hadden we geen auto's in de straat. En uh, waren er wel uh, al die vaders en die moeders. Die waren met elkaar wel heel normstellend in de straat. Je mocht wel spelen, maar er waren wel een aantal regels. En als ik dat niet deed, dan was er altijd wel een meneer of een buurman... die uit de uit straat uit huis kwam en zei van... hey, Robby, dat doen wij niet. Oh. Nou, Dat heeft mij wel geholpen om toch wel een beetje ondeugend te zijn... maar niet vreselijk grensoverschrijdend gedrag nee, te laten tonen. Die sociale controle dus eigenlijk, hè? Ja, dat is een belangrijke bijdrage. Ja. Is het nou zo uh, dat er ook weer iets anders geadviseerd wordt, bijvoorbeeld aan moeders? Hè, als we het hebben over criminele meisjes, dat moeders weer een andere rol hebben in uh, de benadering van hun dochter dan vaders? Ja, nou nogmaals, dat, dat, dat is meer uit het onderzoek van, uh, van het on de onderzoekers die hebben daar iets over gezegd. Kijk, ik. Wat zeg besprek... je. Nou, dan spreek ik natuurlijk veel meer ook uit eigen ervaring. Ik, ik heb als vader, uh, heb je een duidelijke rol, ook naar je kinderen. En dat is een wat andere manier om van omgaan met je kinderen dan uh, de moeder. En ik denk dat moeders met hun eigen dochters natuurlijk ook heel goed moeten spiegelen, normstellend moeten zijn. En ook normatief uh, ja, zeg maar, de norm overdragen aan hun dochters. Uh, ouders breed, of dat nou moeders zijn of uh, vaders... die moeten een stapje naar voren doen... om met hun kinderen in contact te zijn, in gesprek te zijn. Ja, ja maar de... goed, dat moeten beide, dat moeten vader ja. en moeder. Maar wat zegt dat onderzoek over, over moeders dan? Uh, ja, nogmaals, dan moeten we even aan de, aan de onderzoekers vragen. Oké. Okay. Ik... Um... U, u zit, of in, geval in de tijd dat u zelf ook nog in gesprek was met die ouders, ja. uh, zit u tegenover die mensen. U bent zelf ook vader. Hè? U heeft ja. zelfs twee dochters, begrijp ik. Klopt. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het ook heel confronterend wel eens voor u was. Want u had natuurlijk thuis ook puberende kinderen. die, zowel, hè, die wel eens de grenzen opzochten. Hoe was dat? Ja, maar dat, zijn, dat is toch wel een beetje anders hoor. Althans, ik, uh, na, natuurlijk heb je als vader. Uh, althans, mijn dochters zijn alweer. Uh, 26, 28. Ik ben alweer opa van een kleindochter. U klinkt uh, heel jong namelijk. Nou, dank u wel. Dat, dat proberen we erin te houden. Ja. Uh, je, je, je gaat... Uh, Zo'n opvoeding die, die, die gaat natuurlijk niet van, uh, uh, ja, die gaat van dag op dag. Hè. Dat is een geleidelijk proces. En als hulpverlener kom je natuurlijk in gezinnen... waar het nou, vreselijk echt uit de hand loopt. Daar, daar, daar kan je inderdaad... Althans, als ouders eh, wel eens aan mij vragen, of, of de buur of iemand... en je zegt van, wat maak je dan mee? Ik zeg, nou, dan moet je eens de krant openslaan... en dan zie je een artikel dat gaat over vaders en moeders... of er is iets heel dramatisch gebeurd. Een vader die heeft dat gedaan, of kinderen uit huis geplaatst. Nou, dat maak je als hulpverlener allemaal mee. En dat, dat past niet zo goed in de opvoeding die ik thuis eh, deed. En het was toch wel... Ja, bij ons was het toch redelijk goed georganiseerd, dan zeg ik het zelf. Mm. Uh, en, en in die gezinnen was er natuurlijk echt chaos en slaan en gedoe... Dat is wel confronterend, maar dat is dan toch. Ja, dat is wel een andere wereld. Dat, ja. was niet, dat bracht ik niet mee naar huis. Ja, wel de verhalen van, goh, wat heb ik nou vandaag toch weer meegemaakt? Ja, weet u nog zo'n verhaal waarmee u wel eens thuis bent gekomen? Ja, dat, dat, je, je hebt een, een aantal van die herinneringen die raak je nooit meer kwijt. Hè? De drugsverslaafde ouders, uh, en dat was toevallig hier ook in Leiden, uh, waarin uh, het kind uh, dan op kerstdag uh, naar het politiebureau wordt gebracht door die moeder zo van, nou, het lukt mij niet meer. Nou, dat soort kinderen die krijg je in je armen... en daar ga je dan uh, dingen voor doen. Een, een meisje wat je van negen jaar ook een uh, hele slechte situatie... moeder, uh, echt psychiatrisch gestoord, vader, aan de drugs... en dat zo'n meisje op jaar leeftijd tegen mij zegt... ik mis iemand. Yeah. Nou, dat zijn van die hele lege opmerkingen. Nou, die, die blijven inderdaad heel erg bij. En uh, als je het dan hebt over de inzet... en niet alleen maar van mij, hoor, maar van... Alle medewerkers van bureau Jeugdzorg, dan zijn dat, uh, dat is de inzet die wij plegen. En je bent op een of andere manier geraakt met uh, jongeren de problematiek. En je wil bijdragen dat het uh, goed beter gaat uh, met kinderen. En uh, nou ja, elke dag zijn er tienduizenden medewerkers van bureau Jeugdzorg in Nederland bezig om met kinderen en vooral ook ouders uh, aan de slag te gaan... Ja. om te zorgen dat de, de situatie van kinderen beter wordt. En nou zijn he, de, de voorbeelden die u noemt waarschijnlijk ook niet op te lossen... met zo'n cursus waar u het net nee. over had uh, om uh, ouders een beetje te leren... om grenzen te stellen en beter he, te reageren op bepaalde omstandigheden. Ja. Maar dit soort um, situaties die u net noemt... Um, zijn die hopeloos of heeft u ook wel succesverhalen daartussen? Nou, er zijn heel veel succesverhalen. Uh, kijk, uh, je moet het nooit hebben over die 3% wat hopeloos mislukt. Want uh, ja, voor die 3% kunnen we het misschien niet uh, echt goed maken. Maar voor die 97% die bij de hulpverlening uh, komt... daar zijn heel veel kansen en mogelijkheden. En ik wil niet zeggen dat het 97% altijd goed gaat... maar ik denk dat de, de inzet uh, uh, er heel erg is en uh, waarin ouders dan ook uh, na verloop van tijd... Uh, uh, nou, ja, dankbaar, maar ook uh, uh, zien dat het echt veel beter met hen gaat... maar ook gewoon mm -hmm. met hun kind. Heel erg blij zijn met uh, de hulpverlening die ze gekregen hebben. En dan uh, heb je inderdaad uh, mensen die heel erg tevreden zijn. Kinderen die na verloop van tijd... kijk, als ze op 14-jarige leeftijd allerlei ernstige dingen meemaken... en wij moeten hen gaan plaatsen in een voorziening... of een gesloten inrichting of in een jeugdgevangenis dan zijn ze op dat moment uh, uh, nou, uh, niet echt blij. Maar als je ze tien jaar later tegenkomt, zeggen ze... van, nou, het was toch wel verdomd. Uh, ja. Goed dat ik daar geplaatst werd, want het was toch echt wel nodig. Ja. We begonnen hè, met uh, de toename van het aantal criminele meisjes. Verwacht u dat die tendens doorzet? Dat er op termijn ook inderdaad vrouwelijke holleners ontstaan? Uh, ik denk het wel. Het ja, is uh, een be beetje triest om te zeggen... maar ik denk dat die emancipatie dat zal uh, uh, verder uh, gaan. Ik denk dat het een hele goede zaak is... dat meiden vrouwen zich verder uh, hun plek veroveren in de maatschappij. Maar dan, ja, dan heb je natuurlijk ook bij de slechte dingen gaat dat ook gebeuren. Ja. Dus ik hoop het niet, maar ja, uh, holle dat je, ja, de vrouw ervan, uh, de vrouwelijke uh, variant... Die zal, ja. Ja, zal ongetwijfeld uh, over een paar jaar uh, binnenkomen. Mag ik u hartelijk danken. Rob Klein, manager van de jeugdreclassering in Zuid-Holland. En als we uw woorden goed hebben begrepen... is het dus leven de sociale controle in de wijken. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Tot half negen. Twee dingen van Omroep Max. Met Margreet Rijntjes. Mijn tweede gast vanavond is de jonge hersenwetenschapper Jeroen Geurts, 33 jaar. Goedenavond. Goedenavond. Um, u bent helemaal weg van onze hersenen. Hè? Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja. En uw passie wordt beloond. Uh, want afgelopen vrijdag ontving u 2,5 miljoen euro... voor onderzoek naar de hersenziekte MS. Ja, klopt. U plus uh, ik ga met u praten over dat onderzoek en uw liefde voor de hersenen. Uh, eerst maar eens even die subsidie. Is natuurlijk niet niks. Wat gebeurde er met uw hersenen toen u dat hoorde? <laughs> nou, die uh, waren wel even heel blij. Ja. En die zijn s'avonds verdronken in een fles champagne. Is de... blijheid te zien <laughs> trouwens in de... Uh, Hersenen? Ja, dat, als je iemand in een functionele MRI-scanner legt, dan uh, kun je zien wat er gebeurt op het moment dat hij heel blij is. Uh, ten opzichte van wanneer hij bijvoorbeeld depressief is, en daar zijn verschillen tussen te zien. Maar dat is niet één gebiedje, het zijn heel veel gebiedjes die uh, aan of uitgaan. We weten niet precies waar blijdschap nou zit. Nee, maar je ziet het in elk geval. Ja, en het zit overal. De MS-vereniging um, hoopt natuurlijk dat u het medicijn gaat ontwikkelen tegen deze ziekte. Ja. Um, de 34-jarige Marjan Brouwer, zij is bestuurslid van die vereniging. Ze is zelf patiënt. En zij vertelt over haar ziekte. Het is nog steeds niet bekend hoe MS ontstaat en wat de oorzaak ervan is. Er zijn nu wel vertragende medicijnen. Maar ja, je neemt nog geen MS weg. Je geneest niet. Dingen die voor mij vanzelfsprekend waren, die, die zijn dat niet meer. Werken, dat lukt niet meer. Intensief sporten, dat lukt niet meer. Ja, stel voor dat er een pilletje ontdekt wordt... en dan de volgende morgen is het gewoon weg. Je bent genezen van MS. Ideaal. Lijkt me fantastisch. Gewoon lekker verder leven. Ja, u kan het leven van een groot aantal mensen beïnvloeden. Dat is ook een, ook een enorme verantwoordelijkheid eigenlijk. Ja, absoluut, ja, ja. En We streven er natuurlijk dagelijks naar dat dit doel bereikt wordt, maar we zijn daar nog niet. Want wat hoopt u aan het einde van het onderzoek te weten? Aan het einde van het onderzoek hoop ik in ieder geval te weten... of MS nou een typische auto-immuunziekte is. Dus we denken altijd, al 150 jaar, misschien nog wel langer... dat het immuunsysteem zich tegen de hersenen keert... en dat daardoor MS ontstaat. En langzamerhand zijn we daar een beetje aan gaan twijfelen. Dat is eigenlijk iets van de laatste tien, 15 jaar. Um, en nu met dit programma, de komende drie jaar... gaan we echt heel goed uitzoeken tot op de bodem... of dat nou echt waar is, of het een auto-immuunziekte is. En als dat niet zo is, dan biedt dat natuurlijk weer heel veel nieuwe mogelijkheden... voor inderdaad medicatie en andere behandelingen. Ja, daar bent u lekker zoek mee de komende tijd. Ja, absoluut. Uh, en u bent... Uh... Um, in 1996 begonnen met ja. uh, hersenonderzoek. Uh, weet u nog wat de fascinatie was? Waardoor is het gekomen? Ik weet nog precies het moment waarop <laughs> ik besloot dat ik hersenwetenschapper wilde worden. Vertel. <laughs> ik wilde dat namelijk in de eerste instantie helemaal niet. Totdat we een keertje per ongeluk uh, uh, een stel schapenhersenen kregen voor onze neus. Als student? Als student. En uh, met mijn practicumgenoten keek ik naar die schapenhersenen... en in het begin vonden we dat natuurlijk een beetje typisch... maar op een gegeven moment, uh, al snijdende in die hersenen... raakte ik steeds gefascineerder over hoe complex dat orgaan eigenlijk wel niet was. En uh, ik was heel bezorgd dat ik die anatomie, uh, die zo moeilijk was... eigenlijk helemaal niet zou kunnen leren... En uh, ik, ik spendeer heel veel tijd met die schapenhersenen. Echt tot sluitingstijd van de faculteit. Ja. En, uh, en zo is die fascinatie een beetje geboren. Daarna is dat nooit meer weggegaan. Maar wat was het dan? Ik bedoel, daar liggen dan hè, een beetje uh, gekke, uh, gek spul is het eigenlijk, die ja. hersenen volgens mij. Een ja. beetje sponsorig. Een beetje sponsorig. En uh, ja, het zit allemaal geribbeld en zo. En uh, nou ja, je denkt van wat, dit, dit is het nou. Hè? Die harde schijf van dat schaap in dit geval. Ja. Uh, maar ja, ik was natuurlijk benieuwd naar de harde schijf van mensen. Waar dan uh, al, de, al, die, al die emoties en al, die, al dat geheugen en uh, nou ja, alle, alle belevenissen die we in ons leven opdoen, die zitten daarin. En hoe werkt dat nou? Hoe komt nou zo'n massa vlees tot zoiets als bewustzijn of uh, vrije wil of ja. dat soort zaken? snapt u het? Ik snap het een beetje nu, ja, maar nog lang niet helemaal. Ik nee. ben ook bang dat ik met pensioen ga en het dan nog niet helemaal snap. Zijn er momenten dat u zich heel erg bewust bent van die hersenen... die, die daar tegenover mij zitten, in dat hoofd? Ja, ik, ja, absoluut, ja. Er zijn verschillende momenten waarop ik mezelf... heel, nou ja, eigenlijk altijd, ik zie mezelf als een biologisch wezen. Um, en ik ben natuurlijk mijn brein, dus mijn brein is nu aan het praten met u. Maar bent u zich daar inderdaad nu bewust van? Nu dat u mij erop, eh, daarna vraagt, zou ik maar zeggen, ben ik me er wel even bewust. Ja, maar van. wat dan? Wat, wat visualiseert u dan? Uh, de, ik zou me kunnen visualiseren wat er nu allemaal aanstaat in mijn brein en hoe dat allemaal met elkaar praten en hoe dat, uh, hoe dat tot stand komt. En welke, welke verbindingen er gelegd worden? En welke gebiedjes er uh, met elkaar aan het praten zijn? Ja. En is dat ook wel eens een beetje beangstigend? Nee, voor mij niet. Nee. Nee, dat vragen mensen me wel eens. Van als je nou zo uh, biologisch onderzoek doet hè, en, en uh, je kijkt naar die hersenen... en dan heb je het over bewustzijn en over de geest en, en dat soort zaken. Dat zijn hele elementaire dingen. Heb je dan niet het gevoel dat je gereduceerd wordt tot een hoopje moleculen? Mm -hmm. En sommige van mijn collega's zeggen ook van... we zijn slechts een zak neuronen, een zak zenuwcellen. Nou, dat, dat, dat zijn we ook, maar dat wil niet zeggen dat dat niet heel speciaal is. Ik voel me nog steeds mens, ook al weet ik dat ik besta uit moleculen. Maar als u bijvoorbeeld uh, geraakt wordt door iets, ja. is dat nog even, kunt u zich daar nog even goed aan overgeven, dat ja. gevoel? Ja, absoluut. Ik weet wel wat er ongeveer gebeurt, dan met me. Ja. En dat is juist ook wel weer heel erg interessant. Als je bijvoorbeeld. Een tijdje geleden kwam ik iemand tegen die had een paniekaanval. En ik weet dan precies wat er in die, of, precies, bijna precies wat er in die hersenen gebeurt. Ik heb er vandaag nog een practicum over gegeven... met mensen in hersenen zitten snijden met studenten. Mm -hmm. En het gebiedje aangewezen waar angst ontstaat... Um, nou dat, dat op het moment dat iemand zo'n paniekaanval heeft... en ik met die persoon aan het praten ben... dan weet ik wat er in zijn brein gebeurt. En ja. dat realiseer ik me dan ook. Maar kunt u dan ook het gevoel nog aanscharen bij uzelf? He? Of bent u vraag gefascineerd door, door die, he, datgene wat er gebeurt in die hersenen? Nee, hoor, ik, heb, ik zit net zo goed in het concertgebouw te genieten van, uh, van muziek... en kan daar net zo goed door geraakt worden. Uh, ik snap alleen ook hoe dat raken en hoe dat gevoel uh, ontstaat. Ja. Althans een beetje, snap ja. ik dat. Ja. Waren er dingen waar u zelf enorm verrast door was... toen u dat dat ontdekte? Um, dat vind ik een hele lastige vraag. Nou, um, ik ben wel veranderd door hersenonderzoek doen. Door, door wetenschappers zijn eigenlijk. Hoe dan? Nou, wat ik, wel eens, wat ik wel eens heb gezegd is dat ik er um, atheïstischer van geworden ben. Oh ja? door, door studeren bijvoorbeeld. Hè, door, door nadenken over het leven. Ik, uh, ik was uh, opgevoed als goed katholiek, zou ik maar zeggen. Uh, in het zuiden van het land. En... Um, ja, dat is eigenlijk daarna een beetje weggevallen. Um wat, waardoor ben ik nog veranderd? Ja, ik, ik, dat weet ik niet zo goed. Ik, ik ben wat rationalistischer geworden, denk ik, ja. Want God kan toch nog steeds heel goed die hersenen... die weliswaar heel erg uh, werken volgens een bepaald patroon geschapen hebben? Ik bedoel, daarvoor ja. hoef je toch niet atheïstischer te worden? Nee, maar je kan wel eh, iets onaannemelijker gaan vinden. Hè? Dus je, je kan natuurlijk de elementaire vraag of God bestaat ja of nee... kun je natuurlijk nooit beantwoorden. Dat is ook helemaal geen wetenschappelijke vraag. Maar je kan wel nadenken... Uh, zoals je iedere dag bedenkt of je zaken waarschijnlijk of onwaarschijnlijk vindt... kun je ook nadenken over de vraag of God bestaat... of je dat waarschijnlijk of onwaarschijnlijk vindt... in het licht van alle bewijs over de wereld en alle kennis over de wereld die we hebben. Ja. En uh, in het licht daarvan, en daar heb ik misschien wat meer van gezien van die kennis... ben ik het bestaan van God wat onwaarschijnlijker gaan vinden. Zijn er nou afwijkingen aan de hersenen? Want er zijn natuurlijk een heleboel afwijkingen mogelijk. Ja. Zijn er nou een aantal waarvan u natuurlijk denkt... ja, als, als mens wil ik die natuurlijk niet, want dat is niet fijn. Nee. Maar eigenlijk zou ik dat wel willen meemaken? Uh, voor een dag of zo. Als je een dagje wil je meemaken hoe... hoe nou, nou, hersenziekten zijn over het algemeen heel ellendig. Daar heb je heel veel last van. Dus ik uh, weet niet zeker of ik, dat, of ik dat mee zou willen maken... Um, wat, wat ik wel eens denk is dat ik, ik... Ik zou wel eens bijvoorbeeld een trip mee willen maken... door een of andere gekke LSD in te nemen of zo. En te kijken wat er gebeurt. Ja. Het schijnt dat je een alle he allerlei hele mooie waarnemingen krijgt... die allemaal illusoir zijn. Ja, maar u doet het niet? Nee, ik ben toch een beetje te scheidrichter voor. Toch een beetje te eng? Ja, ik vind het te eng, ja. ja. Ik, heb het, ik heb het nooit gedaan. Ik zal het waarschijnlijk ook nooit doen. Nee. En wat u net vertelde, zo'n iemand die een paniekaanval heeft... Ja. Uh, is dat iets waarvan ik denk, ja, eigenlijk zou ik dat ook wel willen voelen. Ik weet wat er gebeurt, maar ik zou het ook wel willen meemaken. Nee, het, is, het, lijkt, me, het lijkt me vreselijk. Het is, geen, uh, het is geen prettige... Nee, natuurlijk, dat snap ik. Maar juist omdat u zo goed weet wat er gebeurt, ja. dat is genoeg eigenlijk. Ja, dat is genoeg. En, uh, althans wat dat betreft wel. Ja, ik, uh, de, de, de mooie dingen in het leven wil ik wel gewoon graag meemaken. Dus de concertgebouwen, die blijven we gewoon bezoeken. Mm -hmm. Maar uh, de ziektes en de, en de ellende, die probeer je natuurlijk juist... door dat begrip probeer je andere mensen... Te helpen te voorkomen dat ze dat hoeven meemaken. Het is enorm hot, hè? Ik bedoel, hersenen. we hebben natuurlijk uh, ja, ja. de hersenen. We hebben natuurlijk het boek van, uh, van Dick Swaap. Ja. Um, waarom is dat, denkt u? Waarom hersenen heel hot zijn, denk ik, is omdat, het, uh, omdat ze ons vertellen wie we zijn. Uh, alles wat wij zo bijzonder vinden aan onszelf, hè, dus wat ons mens maakt, wat ons afscheidt, bijvoorbeeld van dieren, lagere dieren, dat zit allemaal in dat brein. Dat kunnen we verklaren uit dat brein. Dus meer begrip hebben van die hersenen... dat is iets wat mensen heel graag willen op dit moment. Maar en heeft u daar ook een reden voor waarom ze dat nu willen? Dat hebben ze denk ik altijd gewild... maar nu is er veel meer bekend over hersenen. We hebben bijvoorbeeld die scantechnieken. Dus je kan in een MRI-apparaat gaan liggen... en dan worden er foto's van je hersenen gemaakt. En uh, daar kan je zelfs zien welke gebiedjes aangaan... als je je op een bepaalde manier gedraagt. Bijvoorbeeld als je plezier beleeft of als je juist heel depressief bent... En uh, die, die, die hele snelle ontwikkeling van die scantechnieken, mm -hmm. dat is iets van de laatste twintig jaar... en die inzichten die daaruit voortkomen, die gaan we nu allemaal zien. En daar worden dus nu boeken over geschreven. En mensen raken daardoor gefascineerd. Net als ik destijds gefascineerd raakte door een schapenbrein... raken mensen nu gefascineerd door verhalen over hoe hun hersenen werken. Wat gaat er met uw hersenen gebeuren als u doodgaat? Die gaan uh, tot, tot moes verpulveren, ben ik bang. En daar blijft niets van over, helaas. Want waar gaan die naartoe? Die worden ofwel begraven ofwel uh, verbrand. God, dan ben ik nou verrast hoor. Toch? Ja, <laughs> ik weet wat u wilt gaan zeggen. Ja, dat, dat is ook misschien wel verrassend. Maar. Um... Uh, ik draag mijn steentje op een andere manier bij. Ja, ja want wat, wat weerhoudt u ervan om uw hersenen voor de wetenschap uh, ter beschikking te stellen? Ja, in die zin ben ik ook gewoon mens, zou ik maar zeggen. En uh, vind ik dat toch nog wel een, een eng idee. Terwijl het heel belangrijk is dat mensen hun hersenen doneren. En wij het als onderzoekers dus ook van hen vragen, vind ik het zelf nog heel eng. Want ik zie mensen hun hersenen iedere dag voor mij liggen. En uh, om daar nou over te bedenken dat ik dat zelf uh, ga doen, dat vind ik nog wel een eng punt. Maar misschien moet ik me daar inderdaad overheen zetten. En uh, ik hoop dat ik nog wat jaartjes heb om aan dat idee te wennen. Want wat vindt u er eng aan dan? Ja, het is toch mijn brein. Het is toch uh, wie ik ben. En om er nu over na te denken uh, dat, ik, uh, dat ik, zou ik maar zeggen, uh, mijn brein uh, ga doneren en dat daarin gesneden gaat worden, dat is toch een beetje een gek idee. Maar ik denk ook dat dat komt doordat ik nu geen ziekte heb. Als ik een ziekte zou krijgen aan mijn brein, zou het een stuk makkelijker zijn voor mij. Dat zegt mij. u nu, hè? Ja, zou denken, maar dat zou ook echt een stukje makkelijker zijn. Omdat je dan namelijk ook echt weet dat je de wetenschap verder helpt ja, ja. door jouw ziekte. Ja. Uh, nou ja, zou ik maar zeggen, uh, te laten bestuderen. Nu heb ik een gewoon brein. Ja, daar zijn er heel veel van. Ja, ja. Dus uh, dank, dankbaar bent u voor al die mensen die dat wel ter beschikking stellen? Absoluut, ja, ja. ja. dat zeker. Is er een grote droom nog voor u om te bereiken ooit? U bent 33 nu, dus u heeft nog even... Nou, ik wil wel uh, graag onderzoeken of, uh, of, of, of MS inderdaad een auto-immuunziekte is. Als we daar een antwoord op krijgen, of dat wel of niet zo is... dan heb ik een hele hoop gedaan, denk ik. 2,5 miljoen heeft u ervoor, dus uh, u kunt even vooruit. We doen ons best. Ik wens u ontzettend veel succes en ik, ik hoop van harte natuurlijk uh, dat het wat op gaat leveren. Dank u wel. Ik sprak met Jeroen Geurts, hersenwetenschapper. Uh, het onderzoek naar MS, daar heeft hij dus 2,5 miljoen euro subsidie voor gekregen. Tja, dit was het weer. Twee dingen van Max. Morgenavond 8 uur weer twee nieuwe dingen. En dan zit hier Kees Grimbergen. Op onze site kunt u eventueel reacties achterlaten als u zou willen. En ook gesprekken terugluisteren. Onze site is te bereiken via tweedingen.nl. En straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Nou, wat heb jij verzameld, Willemijn? Nou, onder andere het laatste nieuws over Dominique Strauss-Kaan. De, uh, de geruchten gaan dat de aanklacht wordt ingetrokken. Zometeen daar oh. het allerlaatste nieuws over. En uh, ja, je moet het toch ook over iets luchtigs hebben. Kim Kardashian, het... Nou ja, een model en een, een, een, wat is zij nog meer? Een, een reality in Amerika die gaat binnenkort trouwen. En dat wordt het evenement van het jaar in Amerika. Dus daar ergens en daartussen nog veel meer interessante onderwerpen. Dus ik zou zeggen: blijf luisteren. Zeker. Na het nieuws van half negen, hier is Radio 1, het NOS-journaal. Ondertussen ander nieuws over Dominique Strauss-Kaan. Het kamermeisje uit die zaak heeft aangifte gedaan tegen de New York Post. De krant had haar een prostituee genoemd. Volgens de vrouw is dat onterecht. In Frankrijk dreigt ondertussen een nieuwe rechtszaak tegen Strauss-Kaan. Een schrijfster en journaliste beschuldigt hem van een poging tot verkrachting in 2003. En heeft ook aangifte gedaan. 19 gemeenten willen dat de opvang voor jong volwassen asielzoekers open blijft. Dat schrijven ze aan minister Leers. Het gaat om zo'n 300 asielzoekers die het land uit moeten. Ze hebben geen recht meer op opvang. De wethouders vrezen dat de asielzoekers op straat gaan zwerven. Justitie hoeft de jongeren die een homostel hebben weggepest... uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn niet te vervolgen. Het gerechtshof in Arnhem vindt dat politie en justitie... in 2009 en 2010 niet goed zijn nagegaan... of er sprake was van strafbare feiten. Maar zegt ook dat nieuw onderzoek geen zin meer heeft. En Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil de hulp voor zwerfjongeren verbeteren. Ze gaat daarover praten met gemeenten. Het onderzoek blijkt dat jaarlijks zo'n 8000 jongeren onder de 23 een zekere tijd een zwervend bestaan leiden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today: Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 5 juli 2 over half 9. Goedenavond. In Hoofddorp is, vannacht, uh, is vanavond een bijeenkomst voor buurbewoners uit de wijk... waar vannacht een huis afbrandde en waarbij vijf mensen omkwamen. Rond half tien hoor je hoe dat daar aan toe gaat en hoe dat vanavond was. En dan is hier uh, rond kwart voor tien Dennis Wiersma, de nieuwe voorzitter van FNV Jong. En uh, dat heeft voor veel commotie gezorgd dat hij er nu zit, want hij is een... VVD'er, dat hoort niet bij FNV. En het is een bevlogen jongen en straks is hij hier. Um, verder het allerlaatste nieuws zometeen over vijf minuten over Dominique Strauss-Kaan. De, de aanklacht tegen hem zou worden ingetrokken. Daar hoor je zo alles van. En natuurlijk krijg je een overzicht van de toerdag van onze eigen toerheld, Kenny van Hummel. En onze Joris Kreugel die gaat proberen zijn oude horloge te verkopen. En niet dat ik platzak ben, maar ik wil gewoon wat extra geld voor de vakantie. En uh, er zijn een paar inkopers hier op dit moment in de buurt van Hilversum. En die reizen heel Europa door en die kopen alles wat met goud, sieraden en horloges te maken heeft. Dus misschien houd ik er nog wat aan over. Ja, zometeen uh, na negen Today's Topics met Lieke Veldt, maar af als een update. En Lieke is ook te bezichtigen op de webcam via bnntoday.nl. En in Today's Topics vandaag nieuws over de nieuwe IMF-baas Christine Lagarde... En het succes van de vereniging eigen huis om filmpjes van inbrekers op internet te zetten. En verder voert Denemarken strenge controles uit aan de grens. Maar waarom eigenlijk? Zoals je ziet de kritiek die er is geweest. Dan den ik er maar nog een over voor, want ik ben een lid van de Europese samenwerking. Maar voor mij is het niet het doel dat ulovelijke waren in Europa Dus dat en meer zo meteen na negen uur. Ja, dankjewel lieve. Dat zijn de dagelijkse beslommeringen van onze pool van BNRs Te beginnen vandaag met de Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Ik houd van de Amsterdamse grachten. Maar afgelopen vrijdag, toen we in het Oosterpark het slavernijverleden van Nederland herdachten... realiseerde ik mij dat veel van die mooie herenhuizen gebouwd zijn door slavenhandelaren. Het vangen en verkopen van mensen. De meest verfoeilijke vorm van handel die nog steeds bestaat. Belangrijk om er ieder jaar op 1 juli bij stil te staan. En dan lingo-presentatrice Lucille Werner. Vandaag is echt zo'n heerlijke dag om lekker buiten in de tuin achter mijn computer mijn werk te doen. En af en toe komt er dan een vogeltje langs op tafel die me vragend aankijkt in de hoop een kruimeltje van mijn brood te krijgen. Nou, dat wordt natuurlijk beloond. Wat is de zomer toch heerlijk. Even genieten. Ja, spannend leven heeft zij toch. En dan uh, Manuel Venderbos van de EO. Die gaat een nieuw programma presenteren. En gaat de mensen op het rechte pad brengen. Zometeen hoor je daar meer over. Maar eerst, Manuel, jij hebt geloof ik net zoveel gedaan als Luciel vandaag. Ja, echt heel weinig. Ik was gisteren jarig, dus ik was een beetje aan het uitbrakken. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe oud ben je geworden? 35, nou, zou je zei de jonge ja. god. Ja, <laughs> tot zo meteen. Ja, en recht die andere jonge god... Doos voor de D's, 35. <laughs> Goed, de vierde wat etappe wat in de Tour de France is 38. Au, oh, valt mij. Daarom valt mij. Ik het in 36, hè? Gezellig. Goed, en ja, uh, Het sport, ja, de sport. Die zou ik rennen zeggen. natuurlijk. Tour de France, vierde etappe in de Tour is gewonnen door Cadel Evans. Dat is uh, verrassend, zou je kunnen zeggen. Ida had immers uh, verwacht dat de jarige Philippe Gilbert uh, wel even zou gaan winnen. Ik weet niet hoe oud hij is geworden eigenlijk. Um, Evans, of, uh, uh, Gilbert werd het dus niet. Evans wel. Hij kwam net voor. Alberto contador over de streep. En zelf was hij ook verbaasd dat hij en niet Gilbert deze etappe won. I kan believe I could lead out into a headwind and, and beat Gilbert. That's uh, quite a nice surprise. But you know, my, my job here is eigenlijk uh, to do classification. And you know, but this I'll, I'll take very gladly if if I can have the stage win today. Knel Evans uit Australië. Iets minder tevreden was Robert Gezink. Hij werd op het laatste stuk er toch nog afgereden. Geesink kwam al zeventiende over de op 8 seconden van Evans. Maar deze stijle aankomst is dan ook helemaal niet zijn ding. Ja, voor mij net iets te, voor mij net iets te stijl. Uh, ja, zijn voor mij denk ik de ergste aankomsten die er zijn. Zo explosief en uh, zo knallen. En, uh, uh, ja, ik zat er vlak achter, maar ik zat denk ik... Uh, ja. Ik kan niet zeggen super tevreden, maar uh, ik verlies ook niet heel veel tijd. Dus, uh... Lange tijd mochten we ook nog hopen op Nederlands succes. Want er zat weer een Nederlander in de kopgroep. Dit keer Johnny Hogerland van de vakantie ploeg. Hij en zijn vier medevluchters werden vijf kilometer voor de finish teruggepakt. Hogerland probeerde het vlak daarvoor nog wel even. Ja, ik keek op de duur achterom toen het nog een kilometer of tien was. En toen zag ik eigenlijk in de verte pas die roep, Ik dacht ja, het is nog maar tien kilometer. En, ja, ze kunnen natuurlijk heel snel inlopen. Maar op zich uh, stonden wij ook niet helemaal stil. Dus ik had wel eens iets van nou... Als ze even twijfel achterin of dat ze te weinig mannen hebben om op kop te rijden, dan zou het best eens kunnen. Ja, Het lukte dus niet. Wel pakt Hogeland eerder in de etappe een punt voor het bergklassement. En die bolletjes thuis, dan ook zijn doel. Ja, eigenlijk wel. Het bergklassement is mooi zo. wat er is, vind ik, op de hele trui na. Dus. En de retto dan. De gele trui, daar hebben we het over, blijft om de schouders van Thor Huushoft. En roggas behoudt het groen. Kadeel Evans start morgen in de bolletjes -trui. Nog wel dus. Robert Geesink maakt, ondanks het kleine tijdsverlies, een sprongetje in het klassement. Hij staat nu 17e op 20 seconden. Meer zometeen in de avondetappe, Willemijn, na 10 ja, uur. Ja, en bij ons, want wij met u Kenny van Hummel. Ja, met de beste uh, uh, uh, leader. je hem het leader noemen? Bumpertje ooit. Ja, ja, ja. die is leuk, hè? Dankjewel, Jeroen. Dit is Radio 1. BNM Today. Jingle, zo heet het. Jingle. Yes. Ja. Maar dat, uh, dat uh, aan, tegen 9 met Kenny van Hemmel. Dan, laatste nieuws over Dominique Strauss-Kaan. De Amerikaanse aanklager die zou de aanklachten tegen hem uh, gaan intrekken. Die geruchten die zingen rond binnen justitie. Ja, eerder werd natuurlijk al de geloofwaardigheid van zijn verkrachtingsslachtoffer in twijfel getrokken. En dat zou dan ook de aanleiding zijn om de zaak te laten vallen. Michiel Vos, die is verslaggever in Amerika. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, het gerucht dus. De aanklachten zouden worden ingetrokken. Hoe betrouwbaar is dat gerucht? Ja, dit is een soort feuilleton aan het worden natuurlijk. Met een dagelijkse update vanuit Amerika voor BNN. Ik bedoel, dit is, ja. niemand weet meer waar we aan toe zijn. Dit is inderdaad een gerucht, maar dit is gebracht door de New York Post. Een van de kranten van New York natuurlijk. Die quote een top investigator in de case. Dus binnen het onderzoek. Nou is de vraag natuurlijk, die, die man is natuurlijk anoniem gebleven, maar die heeft gezegd... We gaan de klacht uh, droppen. We, gaan het gewoon helemaal, uh, we hebben niks meer te klagen. Zeg maar. de, de, de aanklacht wordt weggehaald. En dat kan binnen twee weken als hij toch al moet verschijnen. Ik geloof 16 juli. Mm -hmm. Of het kan al eerder. En dat is nu de vraag wanneer dat gebeurt. En het is natuurlijk de vraag of er straks meerdere bronnen komen... die deze eerdere top-investigator... Ja. Uh, hetzelfde vertellen. En dan de reden zou zijn dat er van die verklaringen van dat meisje helemaal niks meer over is, of niks meer, maar weinig over is. Nou, het woord wat jij gebruikt is helemaal terecht in het begin van uh, dit, uh, dit onderwerp is betrouwbaarheid. Het gaat allemaal om betrouwbaarheid. Nou, heeft deze vrouw, het Kamermeisje, niet zozeer gelogen over, of gelogen. ja. Niet zozeer gelogen over de zaak zelf, zegt men, maar ze heeft wel gelogen over haar verleden. Met name die, het asielzoekerstatus die ze toen kreeg, tien jaar geleden, en latere incidenten. Ze heeft ook uh, zeer uh, ja, vrienden in de gevangenis, waar zeer wantrouwend naar wordt gekeken. Allerlei telefoongesprekken de dag na dat deze verkrachtingszaak zou hebben plaatsgevonden. Nou, daar zit een hele... Daar zit een heel verhaal achter en daaruit blijkt dat zij niet betrouwbaar is. En in een zaak voor een jury, in een Amerikaanse rechtbank, gaat het om betrouwbaarheid van... Ja. De hoofdgetuige, schuine streep, slachtoffer in dit geval. Maar ja, dat betekent nog steeds niet, hebben we het al eerder over gehad... dat er natuurlijk niks gebeurd is, dat zij niet aangerand is nee, of Nee, dat klopt dus. Dat klopt. Maar natuurlijk, hè, een advocaat zal tegenover een officier van justitie... de betrouwbaarheid van de getuige, of het slachtoffer in dit geval, in, in, in, in, kunnen, kunnen, kunnen aantasten. En dat zou voor een jury genoeg kunnen zijn. Natuurlijk kan het heel makkelijk zo zijn dat er iets gebeurd is. Dominique Strauss-Kaan zegt, er is niks gebeurd, dat zie je nu. Zij zegt, de topinvesteerder heeft ook laten merken dat er iets is gebeurd. omdat hij haar niet genoeg wilde betalen. Dat zou er op duiden gele... dat. Zou er, hè, opduiden dat... Hij haar zou haar hebben gevraagd om sexual favors, zoals we dat in de Amerikaanse kranten noemen, mm -hmm. en uiteindelijk niet betaalde. Of te weinig betaalde, toen ontstond er een ruzie en een handgemeen. Dat ja. zou dan de theorie zijn. Nou, daar is er ook een verhaal uh, dat de aanklager denkt, ja, ik heb uh, mijn baan staat op het spel, of in ieder geval mijn, mijn, mijn aanzien, dus laat ik daarom maar de zaak laten vallen. Ja, ze is tot nu toe altijd door haar werkgever uh, gesteund. Dus haar, uh, hè, haar aanzien binnen het bedrijf was altijd goed. Maar natuurlijk staat haar aanzien wel op het spel in een grotere publieke opinie... Want dat aanzien zou worden aangetast in een zaak, in een rechtszaak. Ja, nee, maar ook, ont... ook de aanzien van de openbaar aanklager had ik begrepen. En het aanzien van de openbaar die aanklager. Die is een beetje bang Simon dat... Uh, ja, dat Want hoe zit dat? Want die man zit er net en die is een beetje bang. Ja, die man wordt gekozen, dat ten eerste natuurlijk. Dat is een gekozen positie, dus dat is al ingewikkeld. En ten tweede is zo iemand natuurlijk, die zit er sinds 18 maanden... en hij volgt iemand op die er daarvoor 35 jaar zat. Mm -hmm. En dit is een baan met heel veel aanzien... en met, ook met veel publieke opinie daaromheen. Iedereen heeft een mening over die man. Hoe pakt hij uh, misdaad... Aan in New York in het algemeen. En hij heeft een paar aantal hooggeprofileerde zaken in het recente verleden, in de afgelopen 18 maanden, verloren. Als hij deze zaak zou verliezen in het aanzien ja. van de totale wereldpers, dan zou het wel eens gedaan kunnen zijn met zijn reputatie of met zijn baan. Dus kiest hij waarschijnlijk, en dan, tenminste dat is in theorie, kiest hij eieren voor zijn geld en denkt hij nou weet je wat, ik laat de aanklacht vallen en dan kan ik straks ook niet onderuit gaan als hij niet veroordeeld wordt. Ja, hij heeft te snel gehandeld. Hè? Hij ja. heeft waarschijnlijk gehandeld onder druk van hè? Dominique Trousskaan zat in het vliegtuig, dus we moeten snel handelen, ja. anders is hij vertrokken, we krijgen hem nooit meer terug uit Frankrijk. Toen hebben ze stappen genomen die veel te snel zijn genomen, achteraf we zien, dat is natuurlijk altijd een beetje makkelijk geoordeeld. En nu zitten we dus met een probleem, want die getuige blijkt niet geloofwaardig te zijn of te hebben gelogen in ieder geval in het verleden. En kies hij eigen voor zijn geld, en dan kan hij twee dingen doen. Hij kan de aanklacht zeg maar, verminderen tot een, tot een, tot een um, niet een misdrijf, maar een, een, uh, een, een, een simpelere aanklacht. En dan bijvoorbeeld uh, het incident indecently groping, dus het vastpakken of het vasthouden van een vrouw in, op een indecente manier, ik weet niet eens het Nederlandse woord hier, ja. uh, dat, zou, zedelijk, dat zou de aanklacht ik... verminderen. Ja. Dus dat zou dan tot een overtreding de... worden, ja ja. Of hij kan natuurlijk de zaak helemaal laten vallen, en ja, dan krijgt hij natuurlijk ook uh, slechte pers- en mensen over zich heen, want dan hebben we dus allemaal dit voor niks gedaan. En natuurlijk leiden we PR-gezichtsverlies in de ogen van alle Fransen en misschien ook wel Amerikanen. Dus er staat hier wel veel op het spel. Niet alleen voor hem, maar ook voor hè, het, het, het bureau van de officier van justitie hm. van Manhattan en van de staat New York. Goed, uh, 18 juli geloof ik dan is de volgende zittingsdag. Uh, dan weten we meer, maar goed, misschien daarvoor ook al. Hè? Dat zou kan weer. eerder. Ja. Dankjewel, ja. Michiel Vos in Amerika. Geen dank. Zo meteen. Manuel van der Bos van de EO gaat mensen redden. En hoe dat ze, uh, hoor je. Na, godverdomme, hoe heet de plaat ook weer? My Own Little Bubble van Dennis. Sometimes I wish I could take the day off. Stay alone in bed. As I light up when I'm a vanilla flavored fig. And then I think of how my mom for him. My own little bubble. Today. Iedereen kent wel A Christmas Carol van Charles Dickens. Het beroemde verhaal over die oude vrek Scrooge. Nou, dat verhaal is vaak verfilmd. En toen dacht de EO, daar zit wel een televisieprogramma in... En dus kwam Scrooge vorig jaar voor het eerst eenmalig op tv als pilot voor TV Lab. En dat was een succes kennelijk, want daar nou wordt er een hele reeks van gemaakt met uh, presentator Manuel Vendebos. Manuel, goedenavond. Goedenavond. Um, even in het kort, wat is het idee? Nou, in Scrooge komen zeg maar de geesten van het verleden, het heden en de toekomst op je af. Um, en in het tv-programma uh, confronteren we de hoofdgast met het heden, het verleden en Twee toekomstperspectieven, een zwarte en een witte. Eentje dat het de verkeerde kant op gaat en eentje dat het de goede kant op gaat. Het gaat dus over iemand die in de problemen zit. En dan ja. schetsen jullie, als je zo doorgaat, dan kun je zo ja. eindigen. En... Jij kan jouw neef, nicht, vriend, vriendin, zus, uh, collega opgeven. En die ga ik dan scroochen. samen met jou. ja. Uh, dus de hoofdpersoon weet van niks. Dat is ook gelijk het spannende van het hele, hele avontuur. Maar die heeft zo'n vermoeden als jij met een camera voor de deur staat. Dan heeft hij een klein vermoeden. Nou ja, het programma is nu nog niet heel erg bekend. Dus nu uh, nee. uh, zullen ze niet gelijk denken, oh, dat is die ene van... Um, nee, maar goed, het, ik bedoel, als jij met de rollende draaiende camera's dan. Ja, is er dan voelen ze wel dat er iets ja. mee gaat gebeuren. Ja. Um, nou, begrijp ik hoe je, de, hoe je kan laten zien hoe het in het heden gaat, maar hoe doe je dat in het verleden? Nou, uh, bijvoorbeeld, je, je refereerde even aan die proefaflevering. Uh, Daarin hebben we uh, een hele situatie nagebouwd van, vanuit van de middelbare school. Gewoon een klaslokaal nagebouwd. Uh, leerlingen van die klas, want dat waren ook degenen die die persoon wilde scroochen en een zus en uh, een leerkracht van toen. Dus nou ja, dan zit je wel uh, aardig in het verleden. Ja, en dat is de, die aflevering dat was van vorig jaar, hè? die ja. is al uitgezonden. Uh, even om voor het idee wat er dan gebeurt. Die jongen die ging niet meer naar school op een gegeven moment, die ging blowen. Ja, die uh, nee, zat in haar school schoolverlater. Ja, helemaal. Uh, uh, die dreigde van het padje af te raken en uh, die werd opgegeven door zijn zus. En daar uh, een fragmentje van en je hoort zijn zus. Oh, ik heb het idee dat we heel ver uit elkaar zijn. En uh, zoals we vroeger waren. Net samen op onze kamer spelen wie als eerste wakker werd. <lacht> Daar wil ik graag terug. Want ik wil je niet kwijt. Als uh, mijn broertje. was dat net voor jou? Confronterend. Mm -hmm. En heel ongemakkelijk eigenlijk. Vooral toen mijn zus begon te praten. Toen brak ik eigenlijk al gelijk. Ja, want dat is niet in scène gezet, die zus, dat is wel echt... Nee, nee, nee, dat is heel echt... Uh, um, als diegene dus wordt geconfronteerd met, met het heden... dan uh, zijn dus bijvoorbeeld al die omstanders die daar dan bij zijn... de vrienden, zus, uh, whatever... die mogen diegene dan vertellen wat, nou ja, ho hoe het mis is gegaan, zeg ja. maar. En deze zus hield een indringende speech. En vervolgens namen jullie hem mee um, uh, door te zien... van dit zou hier voorland kunnen zijn... Uh, naar iemand die dakloos was geraakt... Oh, nou ja, om dus duidelijk te maken, zo zou het met je kunnen aflopen. Nou, dit is dan eh, de slaapzaal, zoals het heet. Ja. Acht personen, stapelbedden. En totaal geen privé, hè? helemaal niets. Dit kan je toch zomaar overkomen, ja. En je hebt het eigenlijk zelf niet in de gaten, tot je op een punt komt. En je denkt van, ik heb helemaal niks meer. Einde oefening. Mag je hier wonen. Ik, ik, vind, ik vind het wel mooi, want het is emotioneel en het is allemaal echt. Maar aan de andere kant denk ik ook, het gaat ook een beetje ver. Want dan, dan ga je, neem je iemand mee, ja, kijk, je kan eindigen als zwerver. Ja, nou ja, het kan ook goed aflopen. Nee, dat is waar. Maar uh, nu is het een beetje kort door de bocht, omdat je alleen dit ene fragment hebt. Maar uh, die jongen die woonde in een huis, allebei zijn ouders waren overleden. Uh, ze konden samen met zijn zus, konden die eigenlijk de hypotheek niet meer betalen. Dus nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat hij dus op straat zou kunnen zijn. Dat was echt concreet in dat geval. Is hij gered, die jongen, uiteindelijk? Nou, we, we hebben hem een set de goede richting ingeduwd. Ja, hij was schop ons rondgegeven. Ja, de, de positieve kant ervan is dat we hem lieten zien... hij was heel erg goed met games en, en daar was hij helemaal gek van. Hij was ook technisch onderlegd. Dus uh, uh, hij heeft een ontmoeting gehad met die jongen van Gamekings uh, van TMF. Een beroemd, ja, een beroemd uh, programma. Ja, en... Um, uh, nou ja, daar de positieve kant laten zien van, joh, als je nou even je HAVO gaat afmaken en bijvoorbeeld een gameopleiding gaat doen, dan kan je gewoon games gaan ontwikkelen. En dan, ja, dan loopt het allemaal goed af. En toen dacht hij, hey, goed idee, Manuel. Ja, <laughs> nou, zeker. Nu, nu gaat het goed met hem. Ja, zeker. Het gaat weer een stapje beter. Hij is HAVO aan het afmaken, dus dat is positief. Dan komt er dus een hele nieuwe reeks, begint in september. Mm -hmm. uh, maar jij hebt ook een beetje zoiets gehad. Hè? Jij, jij zat, Wat deed jij? Uh, hoe heet het programma ook weer? De Pelgrims -code. Ja, voor uh, Nederland 1. Ja, daar hebben we even een fragmentje van. Na een hectische race dwars door de miljoenenstad Istanbul zijn onze pelgrims inmiddels verder gereisd naar dit prachtige adembenemende Cappadocia. Ja, dat laten we even horen, want jij deed er aan mee. En toen ben je daarna eigenlijk helemaal ingestort. En toen ben je, dat hoor je ook een beetje, je klinkt al nou, vermoeid, vind ik. Of vind je dat je heel normaal ik, klinkt? Ik probeer het heel spannend te maken voor de, voor de oh. kandidaat. Nee, ik was daar de <laughs> presentator, dus dat was nog... Ja. Uh... Maar en toen daarna is het, ging het even niet zo goed met je. En toen ben je eigenlijk ook gescrooched. Door, door, door wie eigenlijk? Nou, eigenlijk daarvoor al, uh, het is grappig, want uh, je noemde net... Uh, ik, ik was jarig en gisteren kwamen mijn vrienden langs. En die hebben vorig jaar op mijn verjaardag... Zij uh, ze tegen mij van, joh, je moet echt minder gaan werken. Het, het gaat niet goed met je. Uh, wij zien je veel te weinig. Ik ging echt privéafspraken afzeggen omdat ik alleen nog maar aan het werk was. En toen dacht ik, ik ga nog alleen nog eventjes de Pelgrimscode opnemen... en dan daarna, dan neem ik vrij. En toen ging het uh, mis tijdens de Pelgrimscode, Toen kwam ik overwerkt thuis. En toen heb je ook echt eventjes niks gedaan. Toen heb ik echt een half jaar helemaal niks gedaan. Ja. En in januari ben ik weer voorzichtig uh, aan de slag gegaan. Dus je hebt gisteren wel even je vrienden even... Bedankt. Nou, dat maar was voor... wel even een momentje van, Weet je, vorig jaar... toen uh, hebben ze mij echt wel behoorlijk op mijn flikker gegeven. En dat was nog voor de Pelgrimscode, dus ze waren nog op tijd, zeg maar. En dat is ook wel het ding van Scrooge, dat, je, dat we mensen zoeken... die nog net niet van het padje af zijn. Dus ja, en we hebben nog gasten nodig, dus als je als iemand ik, Als kent... ik nog wat, uh, wat ja. vrienden heb die in de goot liggen, nou, ik kan, ik kan er nog... Ja. Ja, ik heb het allemaal op. Scrooge.eo.nl. Daar kunnen ze het opgeven. En het begint, uh, wat is het? 5 september, ik geloof ik. 5 september 5 om september. 9 uur. Op Nederland 3. Dankjewel, Manuel van der Bos. Graag gedaan. En dan nu de dag van Joris Kreugel. Ik kom niet om voor de honger, maar ik verdien ook geen tonnen. En dat heb ik ook niet op de bank staan. Maar uh, een paar honderd euro extra. Dat kan ik best wel gebruiken. En uh, al heel lang ligt er bij ons in het laadje thuis een horloge. Het is een erfstukje, een omega.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 En Quint in de Zuid-Afrikaan. Hij verstaat een beetje Nederlands en Engels. Wat uh, krijgt u daar nou voor? Want het is een horloge en dan krijgt u 200. 25 euro. Voor, uh, voor dat gouden klokje. En dit is wat? 196. 196. Dus uh, valt me niet tegen tot nu toe. <laughs> ik heb uh, ook wel dingetjes thuis liggen. Maar eigenlijk gebruik je het nooit. Ik dacht, nou, ik zag die advertentie staan. Weet je wat? Ik denk, uh, ik ga het gewoon eens verkopen. Ja, dat dacht ik dus ook vanmorgen. Maar ik heb natuurlijk hele mooie klokjes.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 Dit is een goede prijs wat jij kan krijgen. Zeker, uh, je zal niet baie veel meer krijgen. Nee. Wat voor mensen komen nou hier uh, naar jullie toe eigenlijk? Well, um, I would say it's not niet that they need the money more, but it's more about getting rid of something which is uh, obviously no more used to them. Wat gaan jullie met deze spullen doen? Munich, Germany. En die horloges voor daarvoor verkoop. Ik Heb je nog een horloge? That's uh, okay. a real Omega from Kuala Lumpur. <laughs> so no, this watch we can't take unfortunately. <laughs> nee, daar krijg ik helemaal niks voor.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 Joris, kweekhoorde Ja, Iedere dag volgen wij de tour. En dan bespreken we de etappe van de dag met onze eigen favoriete wielrenner en cultheld, Kenny van Hummel. Twee jaar geleden deed hij zelf mee aan de tour. En hij won niet, maar Kenny was wel publieksfavoriet vanwege zijn fantastische karakter. Karakter. Vandaag puur kracht te weg rijden. Een lichaam die wilde niet maar ja, Die kop die zei, godverdomme, je gaat naar die finish toe. En ja, verdomme. Waarom het? Ja, ik heb na 10 kilometer, toen zat ik zo naar de kloten Nee, godverdomme. Dokken. Dokken. Kenny, goedenavond. Goedenavond. De etappe van vandaag, die ging van Lorient naar Muur de Bretagne... en werd uh, nipt geworden door die, uh, hoe, heet, hoe zeg je zijn voornaam? Cadel? Cadel Cadel Evans. Cadel Evans. Um, en, maar in beeld zagen we ook veel Jenny Johnny Hogeland en daar wilde jij het over hebben. Want jij kent hem en jij kijkt veel naar hem, hè. Ja, ik heb met Johnny. Uh, met Johnny heb ik een aantal jaren in de ploeg gereden. En uh, nou ja, hij rijdt bij het concurrerende. Ik uh, vakantie momenteel mm -hmm. en uh, nou ja, goed, uh, hij heeft zijn eigen al mooi laten zien uh, in uh, de Ronde van Spanje. En nu mag hij uh, op het hoogste niveau in de Ronde van Frankrijk uh, debuteren en hij, uh, doet het, uh, ja. vandaag deed hij het heel goed. Want hij reed op kop? Vrij lang? Of niet? Ja, hij, hij zat in de vroege vlucht mee en uh, uh, wist het bergpuntje te pakken en uh, de, de punten voor die groene trui. Alleen uh, ja, de Vlug werd eigenlijk net in de finale uh, ingelopen. En dat was wel heel jammer voor hem. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem niet, Sorry Haugeland. Maar is, is hij een. Uh, hoe, hoe, hoe moeten we hem inschatten? Sonny ja, is een aanvaller. En uh, een, een aanvaller met heel veel bravoure. En uh, toch wel een tikkeltje grote mond, misschien af en toe. Maar dat is beetje wel, uh, zoals Kenny misschien. <laughs> <laughs> het is wel een typische jongen, maar ja, het is een zeeuw. En ja. uh, ook niet. Uh, Heel onbelangrijk, denk ik. Uh, maar goed, hij, uh, hij heeft zeker heel veel talent en uh, pakt hier en daar uh, toch nog wel eens overwinningen mee. En uh, ja, hij rijdt uh, zeer sterk. Het zal niet het laatste zijn geweest wat we hebben gezien, denk ik, uh, mm. dit jaar in de tour. Zou hij een beetje de nieuwe Kenny van Hummel kunnen worden voor deze tour? <laughs> ja, hij is een andere renner. En, uh, ja, natuurlijk, maar groot ja. bond en Het uh, ja. uh, is een kleintje, maar toch een grote, zeg maar. De ogen zijn op hem gericht. Ja. Ja, ik vind het al, uh, al heel mooi zoals hij op de fiets zit. En niet, niet qua stijl, maar het is net alsof hij op het paard aan het rijden is. Hij zit niet stil op de fiets, hij werkt. En, uh, maar het gaat wel vooruit. Ja. <laughs> ja. Hij heeft nog net geen zweefje bij zich. Nog net geen zweefje bij zich. Nee. <laughs> nou, ga, nou gaat zijn ploeg natuurlijk niet winnen... Uh, denk ik, van Lijl. Maar is dat dan wel de opdracht... Uh, wat jij ook geloof ik had... je moet wel in beeld blijven? Dat, dat willen de sponsors graag. Ja, goed. Hij, uh, hij kan door, door middel van aanvallen... Kan, uh, kunnen ze... want er zijn meerdere renners bij hun die dat uh, kunnen doen... Uh, kunnen ze zendtijd pakken... Uh, kunnen ze, ze zichzelf in de kijker rijden... Ja. zoals Johnny vandaag deed... En, uh, Wellicht dat er later een, de Tour een keer een groepje vooruit gaat blijven en dat we ja. voor de overwinning kunnen rijden. En dan, uh, dan ja, zijn die mannen toch wel gevaarlijk. We gaan maar... het zien. Kenny, we spreken je morgen weer. Dankjewel. B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 Mr. Mr. Mladic, Mr. Mladic, Mr. Mladic. Mr. Mladic. Mr. Mladic. Mr. Mladic. Mr. Mladic. Hij maakte er een heel circus van. I hereby instruct you not to interrupt me more. De rechter dreigde hem uit de zaal te verwijderen. Staan aan We hoorden hem nog wel roepen. Hij riep, dit is geen rechtszaal. We need a suit. Security, please escort Mr. Mladic out of the courtroom. de Radio 1, het nieuws van alle kanten.